In de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben militairen een man gelinched. Het gebeurde op de plek waar de interim-president... zojuist de militairen had toegesproken. Ze was nauwelijks weg toen de militairen een man aanvielen. Ze dachten dat, dat hij lid was van een islamitische rebellengroep. Op beelden is te zien hoe de man door de militairen wordt gestoken... geschopt en door de straten wordt gesleept. In Den Haag is bij een explosie in een kelderbox een dode gevallen. Een gewonde ligt met brandwonden in het ziekenhuis... Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De politie heeft acht woningen ontruimd om onderzoek te verrichten. In Drenthe is gisteravond een lichte aardbeving geweest... van 2,0 op de schaal van Richter. Voor zover bekend is er geen schade. Het epicentrum lag een paar kilometer onder Assen bij gasveld Eleveld. Er zijn daar vaker aardschokken. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog. Overdag schijnt de eerste zon, later in de middag vanuit het zuidwesten regen. Het wordt ongeveer 8 graden.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 In 1963 kwam dit, je hoorde, die seks van Boots Randolph, een man die ook geliefd was in de wereld van de countrymuziek. Boots Randolph, Boots Randolph van 2007, overleden op, op hoge leeftijd. Welkom, dit wordt het derde uur van de nacht. Ik ons hier bij de vader op Radio 1, het muziekprogramma op Radio 1. Maar in dit uur ook aandacht voor Cabaret, want hij heeft de afgelopen week een oeuvre-edison gekregen. Dat gebeurde afgelopen maandagochtend vroeg in het programma van Gil Belen. Nee, hier in Nederland geen uitgebreid gala, zoals dat vorige week plaatsvond in Amerika... ten tijde van de Grammy Awards... Nee, Joep van het Hek werd ontboden naar de radiostudio op een vroege maandagochtend. om daar zijn oeuvre Edison in ontvangst te nemen. Nou, hier in ieder geval een gedeelte uit het programma Wigwam. Wigwam is een programma dat de afgelopen weken ook op een CD is verschenen. Maar dat duurt nog eventjes, zo'n uh, nou, nou, pakweg. 40 minuten, schat ik zo, voordat je joep hoort. Maar verder aandacht voor de saxofoon natuurlijk, want ik heb het al eerder gezegd deze nacht. Het is uh, dit jaar, precies 200 jaar geleden, dat uh, uitvinder van de saxofoon Adolf Sax werd geboren in het Belgische Dinant. En eerder gisteren was het precies 120 jaar geleden dat de man overleed... Vandaar dat we aandacht besteden aan de saxofoon. Je hoorde dus Boets Wendel van het begin van dit uur later. In dit uur kan je nog een duet horen tussen twee saxofonisten, Een vader en zijn dochter. Ja, dat, ja, dat is moeilijk. Om wie zou te gaan natuurlijk? Onze nationale trot Hans en Candy Dulf van mij. Eerst laat ik even iemand horen die op dit moment te vinden is in K.R.E. Daar zal ze in ieder geval morgenavond een optreden geven. Ilse de Langer. En de live-opname die nu wordt, die werd niet gemaakt in Carré, maar alweer een tijdje geleden. Namelijk in september 2009 in het programma 'Speakers met Koppen, Utrecht, Café de Florin, Jortzo so incredible. Dat was een enthousiast onthaal. September 2009 in Café de Florin in Utrecht, waar ze een optreden gaf. Ilse de Lange is So Incredible, hoorde je van haar. En het zou morgenavond ook wel eens horen kunnen zijn in Carré. En overmorgenavond, want dan heeft de zang Restie Nederlands al geworden... Op het Eurovisie Songfestival daar een concert. Ilse de Lange is So Incredible. En nu ik het toch even spijkers met kop heb, wie is daar aanstaande zaterdag de muzikale gast? Tim Knol. Ook interessant om dat te horen en om eventueel daar te gaan kijken. My house in Budapest, my mind treasure chest Golden grand piano, my beauty focused E.O.U. Who are you, oh I believe it all? My acres of a land, It may be hard for you to stop and believe, but for you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 The list goes on, if you just say the words out, I'll open and run, oh, to you, ooh, yeah. ooh, I divido, oh to you, ooh, ooh, I divido, give me one good reason why I should never make a change.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 Golden Piano, my you. I George Aswa, elk jaar, dan aan het eind van het jaar, dan maken de mensen bij de BBC in Engeland die verstand hebben van muziek een, een lijstje. En op dat lijstje staan uh, namen die wel eens. Uh, uh, zouden kunnen gaan doorbreken in het daarop volgende jaar. Zo hebben ze die jongens en mede eind van het jaar een lijstje gemaakt... met daarop de naam van George Ezra als uh, Sound of 2014. Nou, Hij stond niet eens bovenaan het lijstje, zo uh, op de vijfde plaats... maar toch begint hij onderhand de bekendste naam te worden uit dat lijstje van The Sound of 2014. George Ezra is de naam van de zanghuis. Hij komt zich uit uh, Bristol. heet eigenlijk George Barnett... en heeft een plaat die, die al breed wordt opgepakt. George Ezra en uh, Budapest. Dit gezelschap komt uit Finland. Denem-accordeon... En dan nog een contrabas.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 Accordeonspel wat je voor bouwden wij groot hoorde. en die kon dat accordeonspel samen met die contrabas dat was van een uh, Vins duo Vins duo dat uh, bestaat uit uh, Pekka Leti en Marco Lepistu. nou vergeet je nou maar want uh, ik zal ze in ieder geval op de website zetten van de nacht ging het anders dan uh, kan je het in ieder geval nog eventjes uh, Precies nalezen, die Lepisto en Leti. Die speelden het nummer Helsinki. Vervolgens had je dus Bardewijn de Groot, Parijs, Berlijn, Madrid. En dat is een liedje dat staat op een LP die 1973 uitkwam van Boudewijn de Groot. Onder de titel Hoe sterk is de eenzame fietser. Met daarop natuurlijk die uh, titeltrek, min of meer, Jimmy... Dat begint met hoe sterk is de eenzame fiets van een ander bekend liedje dat erop zat. De Stante Julia, dat later nog eens een keer een uh, hit is geworden voor Nico Haagert. 1973 dus, deze Boudewijn de Groot met Parijs, Berlijn, Madrid, nog één hoofdstad. En die komt van Jacques Brel. C'était où Bruxelles <hijs> rêve, c'était du cinéma. C'était autant où Bruxelles chantait, c'était autant où Bruxelles brusselait. Place de Brooker, on voyait les vitrines, avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Brooker, on voyait l'omnibus, avec des femmes, des messieurs en kibus. et sur l'impériale. Le cœur dans les étoiles, y avait mon grand-père, y avait...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 Tendez la guerre est là, t'endez mon père, ils étaient gueux comme le canal, et on voudrait que j'ai le moral. Oh, c'était autant où Bruxelles rêve. C'est autant du cinéma. C'est autant Bruxelles chantait. Le, le. Een beschrijving van uh, de hoofdstad, zoals je er 100 jaar geleden moet hebben uitgezien. Jacques Brel, de vertolker van dat uh, prachtige nummer. En dit is het begin van een optreden van een vader uh, en zijn dochter. Dulfer, mijn dochter Candy van de LP Skindeep. 1998 kwam het album uit en daarop het nummer loaded zo dadelijk. De nieuwe single van U2. Meest even een andere nieuwe single in België althans. Want hier in Nederland is iets anders uitgekomen. Hier is Hofer met Ether. hoeveel van ik ...met de nieuwe single... ...de nieuwe single die is op te vinden... ...op de LP Reflection en wat ik al ...dit is de nieuwe single in België geworden... ...Ether heet dat ding... ...en in Nederland heeft men gekozen voor Graffiti... ...nou ja, hoe het ook mag zijn... ...het is allebei te vinden op Reflection... ...dus van Hoeveel van ik. ...en dit ging afgelopen maandag in première... ...de nieuwe single van U2... ...Invisible... voor het doen laten verschijnen van een nieuw album... waarvan enerzijds wordt gezegd dat de titel daar nog niet van bekend is... en anderzijds wordt er wel een titel genoemd. Het zou namelijk gaan om het album Songs of Essence... dat over enige maanden zou verschijnen. Maar andere berichten beweren dat ze dan nog druk bezig zijn... met het afwerken van dat album... Nou, in ieder geval, dit nummer zal er ook op komen te staan... wat ik je net liet horen. U2, het nummer uh, Invisible. En Invisible was de afgelopen maandag uh, gratis te downloaden... gedurende 36 uur. En de uh, Bank of America die had uh, toegezegd... voor elke gratis download die er zal plaatsvinden... wordt 1 euro ter beschikking gesteld. En die 1 euro die komt dan aan, de, de, aan een fonds die uh, uh, Aids zal bestrijden. Nou... <tie> Global funk voor de bestrijding van AIDS. En uh, nou ja, hoeveel downloads zijn er in totaal geweest? 3.144.477. Dollars heeft dat dus opgebracht. Dat is omgerekend uh, ruim 2.300.000 euro's. En dat terwijl ze een ding gratis downloaden. Met dank aan de Bank of America dus. Een leuke actie in ieder geval. Invisible is inmiddels niet meer gratis te downloaden via iTunes. Je moet ervoor betalen. Maar dan heb je wel een mooi nummer natuurlijk in huis. YouTube, die je dus kan horen voor, voor de tweede keer deze nacht. De stem van Bono in de nacht klinkt anders. Zo dadelijk, dan hoor je de stem van Bob Dylan. Ik laat je eerst nog even een uh, andere saxofonist horen: Een Nederlandse saxofonist. Dus juist hoorde je uh, Hans Dulven met Candy. Hier is een andere Nederlander dus en dat is uh, Piet Noordheek. Op de Nederlandse radio bij de diverse radioorkesten die er toen waren. 2011 overleed de man in zijn uh, plaats. Hellevoetsluis. Hier met Just One of Those Things. Just One of Those Things, laat ik het goed uitspreken. Compositie van uh, Cole Porter. Dadelijk Joep van het Hack Sketcher, het programma Wigwam. <lacht> Wigwam. <Wick> <lacht> Wigwam is jou van Bob Dylan, maar die gooi je nu met een ander nummer. Passe uh, Tivoli 4th Street.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 don't mean it When you know as well as me You'd rather see me you embrace If I was a master thief perhaps I'd rob them And now I know you're dissatisfied with your position and your Ja, goed, en ze zijn ontzettend aan het bezuinigen in de zorg, maar al die ziekenhuizen worden verbouwd. Dat is dan ook wel humor. En het was een enorme teringsooi, weet je wel. Geen boom te bekennen. Ik zei nou, ze zijn lekker uitgeschoten met die chemo. Weet je maar, ja. ja, dat is nou humor. En, uh, en, en, en, en ik liep met die rolstoel een beetje door die woestijn te ploegen. Het was, nou, goed. En op een gegeven moment zei ik, Joris, waar gaan wij eigenlijk heen? Hij zei nou, nog een week en ik weet het. Ik zei, dat bedoel ik niet, ik bedoel nu. En toen zei Joris: laten we naar het park gaan. En toen gingen we naar het park. En ik hou van parken. Waarom? Ik weet niet. Ik ben een stadsjongetje en ik vind parken mooi. En Zeker als het mooi weer is, dan is een park vrolijk. En dit park was heel vrolijk. Want in een hoekje van het park, daar, daar werd een feestje opgebouwd. Daar zijn dan de speakertjes waar muziek uitkwam. Er hingen vlaggetjes. En er was een heel parcours opgebouwd voor zeg maar, een kinderpartijtje. Het zag er ontzettend leuk uit. En wij gingen met die, met die rolstoel, die je, zo eens gaan kijken... Tot we door kregen, het was geen kinderpartijtje, maar het was iets met honden. Zeg maar, er was een, een hond jarig en die kreeg een surprise, weet je wel. Dus dan komt die hond dat veldje op en op, jullie, En dat feestje was georganiseerd door mensen die van honden houden. Nou, dan weet je het wel. En uh, ja, Nee, maar echt mensen die echt deep into the dog zijn, weet je wel. Dus er stond ook een, een, een kraampje met hondenvoldertjes, hondenvoldertjes? Ja, maar niet zomaar hondenvolletjes, echt serieuze hondenvolletjes. Eén van de volletjes, daar stond op: wat doen we met het tandsteen van de hond? Uh, ja, ja. Godverdomme, wat ben ik toch een oppervlakkige lul dat ik daar nou nog nooit over nagedacht heb? Dat ik nou nooit zo gezwakker word en denk: zit, wat doen we met het tandsteen van de hond? En met zijn cholesterol, weet je dat dat zijn we nog een van die dingen. Ja, maar er waren ook andere goede volletjes. Eentje was over puppymassage. Dat was dan weer meer voor katholieke hondjes, maar dat was prachtig. En, uh... Maar goed, het feestje kwam niet echt op gang. Gewoon heel simpel. Er kwam geen hond, daar er kwam er eigenlijk op gang. En ik weet niet of u dat herkent, maar als een feestje niet op gang komt. dan is er altijd wel één lul die alvast de dansvloer opgaat. Meestal is het iemand van de boekhouding die zegt: Kom op, jongens. Het is wel leuk, hè. Die probeert dan om de avond nog een beetje lollig te maken. Kom maar. En dat was in dit geval was dat het meneer uit het kraampje. En die kwam met zijn hond en die ging het parcours vastlopen. Zo van, ja, kom maar. Kom maar. Kom maar. En er was een man, mijn leeftijd, mijn postuur. En toen dus ze zeggen, doet dat ertoe? Straks wel, straks wel. En, uh... En die man die ging dat hele parcours lopen. Die hond moest door een cirkeltje springen en onder een hindernis door en over een hindernis heen. Het was er ook een soort lange katoenen tunnel. En dan moest die hond doorheen. Ga maar door de tunnel. Ga maar door de tunnel. Ga maar door de tunnel. Kom maar. Kom maar. Ga maar door de tunnel. En ik heb nog nooit een hond zo verbaasd zien kijken. Die hond die stond er echt van. Why? Het was een Schotse collie. En die, en die, en die... En die hond die ging niet door die tunnel. En daar had die man iets op gevonden. Dus die man die dan uit zijn regia's een handje brokken. En die liep toen naar de andere kant van de tunnel. En die ging zijn hond roepen. En die riep: Corrie, brokken. En. Uh... Ja, dit is dus de slechtste grap van de hele avond. Dit is een grap waar een man op mijn niveau zich voor moet schamen. Er zitten hier nu ook een paar jongeren en denken: wat hebben die bejaarden opeens al, man? Corrie, brokken, waar gaat het? dit godverdomme over? Die ouwe zit bijna in de broekjes lijken, man. Corrie Brokken. Misschien had ik de hond Maurice moeten noemen. Maurice Brokken, nee, gek. Maar goed. Zijn jullie met één busje of zo? Metzelf? Dat is wel grappig ook, maar, goed, maar, ja, maar ja, Nee, maar die. Maar, maar goed, die hond die kwam, maar die hond ging niet door de tunnel, die hond ging langs de tunnel. En dat telt niet, nee, dat telt niet. En toen ging hij terug en toen begon hij weer tegen die hond te kakelen. Maar toen werd het een mevrouw in het kraampje te gortig. En die mevrouw die kwam ingrijpen. En die mevrouw was niet zomaar een mevrouw, dat was een mevrouw die was duidelijk hoog in het bestuur van de hondenvereniging. Hoog in het bestuur van de hondenvereniging. Ja. Ja. Met een bodywarmer aan, ja, ja, ja. Bodywarmer aan en een bedje op, een bedje op. Een bedje op. Oh, en dan meen je iemand, hè. God voor de gloeiende. Als je binnen de hondenvereniging een bedje op hebt, wauw, dan doe je mee in het universum. Wauw. Dan denken die honden, kut, ze heeft een bedje op, weet ja, je ja. En die vrouw stuurde die man naar de andere kant van de tunnel en die man die had duidelijk een gehoorzaamheidscursus gedaan, die ging daar terug staan. En toen zei die vrouw tegen die hond, ja, ja, jij gaat door de tunnel met je natte neus, ja, jij kan wel brutaal kijken met je flappende flaporen, maar jij gaat door de tunnel, ja, ja, ja, ja, jij gaat, ja, ik vond het ook lang duur hoor, ja, en Joris en ik stonden hier te kijken. En toen zei Joris tegen mij... Joep, ik denk dat die hond verstandelijk gehandicapt is. <lacht> en dat ze daarom een beetje raar tegen hem praat. En toen stonden we daar. En toen kwam er opeens een meneer uit het kraampje. En die meneer zei... Heren. En wij zeiden... Meneer. Hij zei, wat ontzettend leuk... dat u beide zo geïnteresseerd bent... in het werk van onze vereniging. En ik zeg ja, ja, we volgen jullie al jaren op internet en uh, we komen zelfs helemaal uit delft Heil. Uh. En dat is toch best een risicoreis, want dan moet je door dat aardbevingsgebied van Loppersen, maar uh, we hebben het er graag voor over gehad hoor. Uh, het overtreft onze stoutste verwachting hè? Jullie zijn veel verder dan bij ons in het Noorden hoor. Chapeau. Die, hebben de heren zelf ook een hond? Ik zeg ja, maar onze hond is blind. Die geleiden wij een beetje. <lacht> Ik zeg, dat is toch best een triest verhaal, want onze hond is blind. Maar je ziet niet aan hem dat hij blind is. Dus hij is blind. Hij ziet zelf niks, maar je ziet niet aan hem dat hij blind is. Dus dan loopt hij ergens, Dat je, gewoon leuk hond. En dan boem, flikkert hij opeens op een boom. En dan roepen mensen, hé, hey, domme hond. Ze zeggen, nee, blind, dat is iets helaas. Hij is niet dom, hij is blind. En de hond zelf is niet doof, want dan zei ik al, die is blind. Dus die hoort dat ook, dat mensen op een domme hond. En die kan zich niet verdedigen. Die kan niet zeggen, nee, ik ben niet dom, ik ben blind. Want dan moet hij met zijn pootjes op zijn ogen wijzen. Dan gaat hij op zijn bek en dan is dat een domme, domme hond. Toen zei die man, ik vind het een raar gesprek. Ik zei, ja, jij wou praten die kan ik de heren enthousiast maken voor een van de foldertjes uit mijn kraampje? Ik zei, ja, waar ik persoonlijk heel erg in geïnteresseerd ben, dat is de hondenuitlaatservice. En toen zei, Joris, wat is eigenlijk de hondenuitlaatservice? Ik zei, dan kan je hond laten helpen aan zijn aanbij. <lacht> toen zei die man, dit vindt u zelf grappig? Ik zei, jawel. Hij zei, dan ga ik weer terug naar mijn kraampje. Ik zei, heel goed. En toen stonden we er zo. En opeens realiseerde ik mij dat dit waarschijnlijk de allerlaatste keer was dat Joris buiten was. Ik denk dat als je nou voor de allerlaatste keer buiten bent op de wereld, dan verdien je eigenlijk wel een mooi slot, een leuk toetje. En gelukkig, de man bij de tunnel, mijn leeftijd, mijn postuur. Ging het voordoen aan de hond. En verdween op handen en voeten in de tunnel. En kwam halverwege vast te zitten. En toen ging die tunnel helemaal alleen over het gras. En toen zei Joris: Nou, als hij geen subsidie krijgt, dan weet ik het niet meer.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 Sprung dirge technique, you know, I'll die. I'll die. and it's not about you joggers who go round. De Britse band Blur uit de jaren 90. Je hoorde het nummer Park Live, daarvoor de sketch Het Park met Joep van het Hekken uit zijn meest recente programma Wigbam. <middels> Tot aan het nieuws: het saxofoonspel van Cannonball Adderley. Mercy, mercy, mercy.